Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Enkele tientallen migranten zijn voor de kust van Tunesië verdronken... nadat hun boot was gezonken. De Tunesische autoriteiten gaan uit van zeker 35 doden. De kustwacht heeft 67 opvarenden levend uit het water kunnen halen. De reddingsoperatie is nog gaande. Op de boot zaten naar schatting 180 migranten. Tientallen van hen worden nog vermist. Ze waren afkomstig uit diverse Afrikaanse landen, waaronder Tunesië zelf... Sinds de controles in het buurland Libië zijn aangescherpt... varen veel migranten nu vanuit Tunesië naar Italië. Een stroomstoring heeft de luchthaven van Hamburg platgelegd. Er gaan geen vluchten meer van en naar het vliegveld. Terminals zijn gesloten en de informatiesystemen werken niet meer. De storing ontstond vanochtend rond 10 uur. De bagagebanden kwamen als eerste stil te staan. Op sociale media spreken reizigers over chaotische toestanden op het vliegveld.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 Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest, dan had ik niet fijn te verdienen, en dan was het altijd feest feest. maar Geldmachine Geldmachine Geldmachine zien, gaat maar zien, gaat maar zien, gaat maar zien, een maar zien, gaat auto voor mijn baan <tot> Sleller dan het licht Stil van Oh, fresh, shit Iedereen een ander paard Pardon, laat me chillen in de zon Champagne, big baller op een balkon Ik wil die money, dus ik pak die chanson Want de loterij die geeft me niks, waar is Gaston? Want het geld groeit me niet op de rug Zo jammer, anders kon ik ruggen pakken. samen met mijn ruggenkrammen Want yes, ik wil wilde flappen uit de geldmachine Ook al zou de overheid daar in het tel verbieden nog steeds zo tegen mij praten? Wat zou nog steeds... Tegen mij doen. Zou je opeens op mij gaan haten, haten? Als je me ziet met heel veel poen. Oh mm -hmm. had ik maar een geldmachine dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niet fouten te verdienen en dan was het altijd mm -hmm. feest. Geldmachine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan hoefde ik niet fouten te verdienen en dan was het altijd feest. Geldmachine, dan was ik altijd dan noemde ik niet bij te verdienen en dan was het altijd feest. Graatmachine, dan was ik altijd vrij geweest. Dan moest ik niet bij te verdienen en dan was het altijd feest. Graatmachine, graatmachine, graatmachine, graatmachine, graatmachine, ja, dit zou zo waar wel op het lijstje bij Martijn Prins ook uh, kunnen passen, denk ik. Heb ik van de week in handen gekregen, Martijn. Dus hij kan er wel op uh, volgende week. Ja, inderdaad. Ja, <laughs> uh, ik zeg het er even bij. Dos Hermanos heet uh, de band. En uh, ze werden bijgestaan door Joost Ander. en het gaat over geldmachine. Maar dat uh, wist je niet. zijn rapper ook, hè? Wie? Dos Hermanos? Ja. Ja, ja, ja. ja dat, uh... dat de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 Uh, ja, dat is natuurlijk ook doodzonde. Ja. Heel is gedegradeerd. Uh, Zwanenburg weten we niet, maar samen met, uh, met Denny uh, gaan we er achteraan. Nou, daar stond het 0-0, want Celeste Koster is daar even voorbij uh, gekomen. Maar dat was al meer dan een half uur geleden. Dus. Ja, precies. Nou goed, daar, daar gaan we nog even achteraan. Uh, en uh, bij Koninklijk HC is er ook niets meer gebeurd. Uh, bij, bij Jong HC, zeg maar. Ja. Nou uh, ja goed, maar ik ga er wel vanuit dat die, dat die door zijn, ook naar de, wat is het in? Halve finale, hè? Halve finale, ja. Volgende week zondag. Ja. En dat is waarschijnlijk, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat zal... Ja, volgens mij hc 21, toch? Ja, hc 21. Nee, 2. Ja, nee, HSC, dat klopt. Oké. Okay.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 En dan hebben we het over de vierde ronde. Dus een plaats bij de laatste acht ligt wel in het verschiet... voor de Amerikaanse winnares trouwens van de laatste US Open. Want dat heeft ze het afgelopen jaar gedaan. Morgenavond speelt Nederland tegen Italië. Ja. En de, de Italianen vinden eigenlijk dat hun voetbal in een diep dal zit. Dus vertel eens wat nieuws. Want dat uh, Nee, dat maar is wel spannend. En de Duitsers gaan achteruit. Ja, die hebben vijf keer achter elkaar verloren. Nu de al. Uh, ja, de Italianen draaien ook niet lekker.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 Ik ja, bijna zeggen, het is haalingskennis om uh, een zakje te doen. Maar goed, uh, laat maar komen, Hennie. Celine van Gemert wint bij haar rentrée op het internationale podium goud op het toestel balk bij de wedstrijden om de World Challenge Cup in het Sloveense koper. Gisteren had de Emma Lords al zilver veroverd op de brug. Van Vagerner komt in de finale tot een score van 13,500. En daarmee houdt ze de Zwitserse Julia Steingruber 13,54 net achter zich.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 07. Ik weet niet precies wie ze gemaakt hebben, maar daar komen we nog wel achter. We gaan, het, we gaan Paul Heijzenberg straks even bellen. Ja, als hij uh, genegen is om in ieder geval nog de mobiele telefoon aan te zetten. Maar misschien uh, is het feestgedruis zo erg dat, uh, dat hij daardoor uh, wellicht uh, het je, nodige mis. Ja, je zou wel. het bijna verwachten, hè? Ja. Ja, dat 07, jongens. Ongelooflijk. Hé, hey, Zwanenburg trouwens ja. heeft met 2-0 gewonnen. Van vva Sparta. Dus dat, dat een, is uh, een knap resultaat. Kan ja. ik je meedelen. Want in de die, laatste minuten vielen die twee goals. Ja, Schoten dat, door, Zwanenburg door. door. Mooier kan het toch niet? Uh, want die, want die spelen in de vierde klasse hmm. nu. Ja. Maar het is wel jammer van al die andere teams. Van Hillegom en de van VSV. VSV. Die zijn gedegradeerd. Ja, die moeten weer van voren af aan opnieuw beginnen. Maar uh, ja, dan, dan hebben ze denk ik, uh, dan denk ik ook een beetje zelf om gevraagd. Uh, Schoten en Zwanenburg gaan door. Dat is mooi. Ja. Um, Muziek maar weer? Ja, lijkt me goed. Goed, dan uh, doen we dat maar. Uh... Hey, VVA is trouwens gedegradeerd, hè, in die wedstrijd? Ja, dat, uh, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Uh, Nederlandstalig, dat vinden we ook wel leuk. Niets is beter dan met jou, de kou trotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 En de tweede helft hebben we na nou een kwartier gewoon uh, vol op de aanval gespeeld. met de bedoeling om een goal te maken. Ja. Conditioneel waren we zeker. Goeie goal van Bilal. Onze linksweg. En uh, ja, uh, ik denk dat we drie financieel zouden moeten hebben deze wedstrijd. Ja. We hebben er eentje gehad en die kregen we de 94. Dus dat was een uitstekend moment. En <laughs> is Tom Jacob, veilig winnen. En langs de kant riep wel, we moeten winnen hier vandaag, maar wel op z'n Duits. <laughs> Maar ik kan verschelen, man. Je hebt de punten binnen. Je gaat door. Zo is het. Wil je meteen trainer nog even spreken? Ja, ja. heel leuk. Hey, hoe is het met jullie geblesseerde speler? Dat weet hij beter. Ik geef jij van aan Jasper. Ja, Oké. Okay.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 Ja, ja nou, volgend jaar natuurlijk. is het mijn laatste jaar. Dus het is, uh, het is genieten om zo, uh, om zo af te sluiten. Ja, nou, moment, zeker. Volgende week, volgende week uh, het haalt of niet. Uh, sowieso al, uh, al genieten. Het is prachtig. Van harte gefeliciteerd. En dank je wel. Dank je wel. Oké. Okay. Goed. Hoi. Uh, dat was Jasper Ketting van uh, Schoten. Uh, Henny.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 En speelt dus aanstaande zondag tegen HC21 uit Haaksbergen Ongelooflijk. Nou, 0-8. Nou, er komt maar geen eind aan in het, in het hele verhaal. Dan wat minder goed nieuws van Roland Garros. Want de tweede set die hebben de Zwitsers-Nederlandse combinatie in moeten leveren... ten opzichte van de twee Tsjechische dames. Het werd in de tweede set 6-4. En de beide dames staan nu ook al achter in de derde set met 1-0.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 Daar ja, ja, komt me ja, ja. toch een stelletje kampioenen binnen, jongens. Dat paar je niet boefen, uh, uh, komen, een paar boefjes komen er binnen. Wat uh, leuk. En Ze hebben iets uh, bij zich. Ja, ja, ja, ja. Nou, midden in de uitzending. Ja. Pak maar een microfoon, ja, jongens. Hallo? Uh, ja, Wat is te dit nou allemaal weer? Ja? Kampioenen, kampioenen. kampioenen. Laten we even teruggaan naar dinsdagavond, dames nee, en heren.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 Ja, goede trainer toch? Nee, een goede op, leider moet je dan zeggen. We ja, hebben een goede trainer aan Hennie. Een goede aanvoerder. Ja, heel mooi man. En waarom komen jullie? Wat, uh, wat is de bedoeling? Oh, we hebben uh, <laughs> voor, voor? gewoon een Avondeten. Oh, wat leuk. Het, ja, het avondeten. Nou, geweldig. En een cadeautje. En een cadeautje. Kijk kijk, kijk, kijk. Oh, een nou, cadeautje. Uh, altijd, Dat is het wel. Die ja, meekijken. De, dit is wat ja, er staat Henny bedankt op. En HFC 13.3, Dat staat erop. Is vastgelegd door een van onze bestuursleden van CFM. Die is toevallig hier in nou, de Dus die maakt hier wat, wat opnames, plaatjes en Oeh, ik zou maar, zeggen. Ik ga hier gaan. Zeg maar, dus ga ja, kom maar. We hebben wel uitzending hoor, jongens. Ja, is dat uh, maakt niet uit. Maar toch normaal? Oh, ik weet al wat het is, denk ik. Dit is werkelijk. Ik weet al wat het is, baby. Dit is <laughs> Och, oh, wat mooi, hè? Dus de achterkant staat nog. Oh, oh, wat, wat leuk. Kijk, lekker. Fantastisch. Bedankt voor het leuke seizoen. 3 juni 2018. HFC 13-3. Ja. Wat een team, hè? Nou ja, ik zou zeggen, draai even wat muziek. Dan kan ik, ik de mensen ik, even. Ik even. Ik ga wel even iets uh, draaien, want dan, dan, dan, komen, dan, ze, dan, dan komen ze dan thuis ze. ook wel even bij. Wat jullie? You...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 Is dat Henny, Dan word je in één keer zo overvallen door, uh, door een ploeg uh, jongens. Maar er is nog meer HFC uh, nieuws. Stel, want er is nog meer rond om HFC te melden. Want uh, Henny heeft uh, Paul Heijsenberg uh, aan uh, de lijn. Want dat gaat over uh, de wedstrijd die vanmiddag gespeeld is tussen Gemert en Koninklijke AFC. Dag Paul.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 En uh, ja, sfeer in de kleidkamer is goed, het loopt op rolletjes, dus, uh, Er is maar één uh, club, zal wel weer geklonken hebben. Ja, deze keer uh, was het lied, uh, nou, beter dan de vorige wedstrijd. Het <laughs> spullen begint te komen. Onder de aan de zondag. Geweldige successen, man. Van harte gefeliciteerd. Fijn dat je het nog even kwam vertellen. Oké, okay, dankjewel. En hier is da ook gefeliciteerd met de 113-3, hè? Ja, dat is echt onvoorstelbaar wat die gasten uithalen. Niet normaal, man. <laughs> Oké, okay. succes. Dankjewel, dag, dag. Hoi. Hoi. is spinning.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 En als we het dan toch over tennis... want zojuist is ook een partij in de vierde ronde begonnen... tussen de Spanjaard, Verdasco en Djokovic aan de andere kant. En Novak Djokovic die staat nu...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 Altijd leuk. leuk hè? Um, goed. Um, ja, ik, ik, ik ben er ook een Ja, we gaan zo beetje... langzamerhand, denk ik, naar de afronding, hè? Dat lijkt we me... Moeten... Ja, dat, dat kan, dat kan. Moet we, hebben we, nog er even... nog, uh, we moeten nog even iets, uh, gewoon een beetje in de minuut uh, nog even vol zien te kletsen. En dan moet het wel lukken. Ja, en Tom Demmers moeten we nog even bellen over hoe de stand is bij Swift uh, uh, Dan ga ik dat uh, nu even doen. Oké. Okay, peden dan... tijdens de uitzending. Dus... Ga ik gewoon even door vertellen wat er allemaal gebeurd is. VSV. Helaas, gedegradeerd.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 Nou, we kunnen helaas het laatste niet halen. Maar ik verwijs u graag naar de sportpagina's morgen van het Haarlems Dagblad. Of eventueel... Of voetbal in Haarlem. Ja, en voetbal in Haarlem zal het ongetwijfeld melden. Ja. Dank Dankjewel Tom. Tom. Veel sterkte. Oké. Okay. Yes, bedankt. Da. Dag. Dag.